De A27 Utrecht richting Gorkum is nog altijd afgesloten tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Hij heeft te maken met een politieonderzoek. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via Geldermalsen over de A2 en de A15. En door het onderzoek is nu ook de N214 Papendrecht-Leerdam in beide richtingen tussen Gorkum en de A27 afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 There was no time to play. We build it up. Build it up. En na 10 uur op uh, maandagmorgen... je hoorde de signal van Airswert en Simpson en Solid a Rock. Het derde en laatste uur van Sandvoort op zaterdag... met daarin de volgende items. Over een tweede van luisteraars... gaan we weer live schakelen met uh, het circuitpark Sandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen...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 Uh, we zullen zien hoe het uh, de komende uur uh, uh, eruit gaat zien, verder in detail. Ja, geef me dan wel even een seintje voor de pitch reports, <lacht> want anders doen. vergeet ik hem weer. hè? En anders gebeurt we het maandag, kan ook. Ja, kan ook. Ja, we hebben nog een maandag ook. En morgen trouwens uh, Andor Sambergen tussen 2 en 5 met Zandvoort op zondag. Wat ga jij doen dan? Huh? Wat ga jij dan nou doen op zondag? Ja, dat weet ik niet. Ik ook niet. Jij ook niet? <laughs> nee, geval, Heb jij hetzelfde nee. probleem? Nee. Ja. Nou, ja, we denken er nog even over na. Maandag zijn we in ieder geval uiteraard wel met de paasreces op het circuitpark Zandvoort. Ciao!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 De studio van CFP Zalvoort deden we even lekker mee met deze van Murhead. Je hoorde One Night in Bangkok. Jawel, nou ja, afgelopen donderdag, ik zei het net uh, zojuist in dit programma. Afgelopen donderdag, The Passion op tv. Ja, weet je mensen hem Heb je hem nog, nog gezien? Nee? 3,5 miljoen. 3,5 miljoen, niet normaal. Wat Ruim 3,5 populair 3 programma is dat, uh, The Passion.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 Dus uh, nou, het, gaat, uh, het gaat niet lukken, Albert-Jan. Nou, helaas, dan helaas, helaas, helaas. Doen we gewoon even uh, een ander plaatje dan maar. Eens even kijken. Deze is wel leuk. zie ze ook gewoon doorheen hoor, natuurlijk. Moet je horen. Ja, ze is, het is ze, is, ze is niet weer te stoppen. Ja, zo wel. <lacht> Hier is de uh, Jam en de Town van Melis. Nou, dat van de passion gaan we zo meteen nog wel even proberen. Maar eerst naar Willem van Dis. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar Circuit Park Zandvoort. Inderdaad naar Willem van Dess. Nogmaals, goeiemiddag en welkom in de DNU, uur Willem. Goeiedag, uh, ja, CQ Park Zandvoort uh, met de race in de supercar uh, challenge uh, die bezig is. Een race over een uur. We zijn bijna een half uur bezig. Het is bijna half weg. En het is een, een leuke race. Maar door de auto op, op Pol van de equipe Del Nooi en Euser met de Lotus Ja, die kwam erg slecht weg bij de start aan het sturen. Het eerste deel van de race is het Del Nooi. Heuzer Euser, ja, met alle respect voor Del Nooi. Toch de sneller van het tweetal. Die zal zo dadelijk dat stuur gaan overnemen. En die zal een ongetwijfeld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 al nog een half uur te gaan en best een hele leuke race hier in zijn supercar challenge. Ja, hij is, hij is toch wel leuk. Halfweg in Zandvoort. Halfweg in Zandvoort. Ja, ja, hij is zeker leuk, ja. Jij verzint het de plekken, uh, Inderdaad. <laughs> Dank je wel voor de voorzet. Ja. Goed, dan even kan je vast even een vooruitblik werpen op maandag.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 Vooral uh, voor uh, kinderen die uh, problemen hebben met hart, hartoperaties. Uh, ja, die uh, worden verwend met een uh, dagje circuit en die mogen dan uh, met een uh, radical uh, meerijden. Uh, het circuit over is altijd leuk om uh, te doen uh, natuurlijk. De kinderen hebben hart, uh, een stukje afleiding nodig. En die ontvangen dat op uh, deze manier. Uh mooi initiatief is dat. Dan hebben we een pauze en na de pauze krijgen we dan uh, om half drie is dat de Clio Cup Benelux race 2. Daarna nog een uh, race van de IDS Superlights uh, Challenge. En het wordt gesloten uh, maandag uh, om half vijf. Dan zijn het wederom uh, de trucks uh, die van start gaan uh, voor hun derde race. En wij zijn. En jij bent er natuurlijk maandag ook weer op het circuit om live verslag te doen, hè? Ja, zeker weten. En ja. dus ik ga ervan uit dat jou ook nog wel eens tegenkomt Ja, Ja, maandagmorgen zien we elkaar, dan gaan we even een bakkie doen.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 Denk goed ja. na aan welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart, <alrededor> denk niet zwart, wit. Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart, wit. Denk niet zwart, wit. Maar, in maar in de kleur van je hart. Maar in de kleur van je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 Dek niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart. Maar in de kleur van je hart. Dit, dit, dit, dit is ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar een zee van muziek.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 Ik kom s'morgens nooit opstaan, want de wekker liep nooit af. Ik kom dus ook niet naar mijn werk toe, want dat ik dan dus maf. De baas me niet, hij reageerde agressief. Ik Als eerste een stukje uit The Passion 2015. Dat was Zwart-Wit van Jim de Groot en John van Eerts. Een van de mooiste gezongen nummers wat mij betreft.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 Sophie verblijft in het dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En de telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Of kijk, kijk ook even op internet www.dierenthuiskennermeland. Want ook Sophie verdient een thuis. En als je Sophie wilt zien, download dan de CFM-app. Daar staat een foto van Sophie op. Of ga natuurlijk naar het dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5.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 Op de zaterdag bij CFM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag nog tot aan 5 uur bij je. Ja, heerlijk blokje van muziek. Als eerste door de Shepard en Geronimo. Gevolgd door deze van Bakermats. Dat was Teach Me. En dan schakel ik even over naar Sonder, Want hij heeft afgelopen vrijdag weer bij de Your Breakdown gezeten, Sonder. En dan sprak gisteren even iemand in het dorp. Die had ook de Euro Breakdown geluisterd. Er was een oudere meneer. Hij luisterde naar de naam Sean. Onze Sean. Onze Sean. En die zei van... Ja, ik zit de hele tijd met het nummer van Bakermat in mijn hoofd. Die draaiden die uh, jongens van de Eurobreakdown. Klopt dat of niet? Dat klopt. Dat klopt, hè? Ja. Weet je ook uh, op welk nummer die ongeveer staat, uh, schatje? Uit mijn hoofd staat hij <lacht> op nummer 15. Nummer 15, kijk. De single van Bakermat. Lekker plaatje zo voor uh, de zaterdagmiddag. En een heerlijke zomer, hit. Ja, zo is het. Zeker weten.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 En hij zei vanmiddag tegen mij: Hij zegt, ik ben met een Facebook-site bezig. Die gaat Meteo Zandvoort heten.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 Girls. Well the made of mud mother... Number two, my geisha. Ja, die cijfers vliegen gewoon omhoog gewoon. We hebben het over de Facebook-site Meteo Software. Zoek hem even op.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 Dus wel heel, uh, ja, het wordt wel nachtwerk dan, maar goed. Ja. Okay. Tussen, of, uh, vanaf uh, 9 april dus, 19 april, de Blues Nights bij CFM. En dan kijkt Sonne weer even aan, die heeft gisteren naar Rapalje geluisterd... en herkent hij deze plaat, hè? Ik denk, nou, die ga ik ook nog even draaien. Hier is het origineel van Bots, en wat zullen we drinken?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 The floor. I was feeling kind of seasick. Dan moeten we er toch even doorheen gaan, Albert Jan. Deze mooie festival pro-co-harum. Wat, wat een plaat, En dan waren de CTFL of Bell, inderdaad. Want we hebben nog uh, de uitslag van uh, de Clio-race, is het toch, of niet? Nee, nee, nee. Nee, nee die andere race, ja, de, uh, de uh, DNT. Of de of uitslag je? van de Supercar Challenge Supersports Slash Sports. Oké. Okay. De uh, één uur durende race die om kwart voor vijf gefinished is. En zoals Willem had uh, gezegd, of had toegezegd... ondanks een uh, slechte start uh, was hij toch benieuwd uh, hoe het uh, gegaan zou zijn met Cor Euser. Nou, we kunnen u mededelen dat het koppel Del Nooy-Euzer op een derde plek is geëindigd. Op een tweede plaats Erik van den Munkhof en op één de combinatie Boogaerts van der A. En het een en ander wordt maandag natuurlijk weer op 6 april vervolgd. Zo is het maar net. En ja, de likes gaan lekker voor Meteo Zandvoort.